Zongen en gefloten in de straat. Had de Slagersjongen nog een opera? De metselaar kon zingend op de stijgen staan. De melkboer lengte fluiten zijn melk een beetje aan. Tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.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 Die vertelde de politie bij zijn aanhouding al dat hij betrokken was... bij acht branden in woningen en vakantiehuisjes in IJhorst. Over het motief van de mannen is nog niets bekendgemaakt. In Leiden en omgeving zitten nog 1100 huishoudens zonder stroom... na een brand in een elektrische installatie vanmiddag. Bijna 6000 huishoudens, die waren getroffen door de stroomstoring... hebben sinds het begin van de avond weer elektriciteit, meldt netbeheerder Liander. Op sommige kruispunten in Leiden, Oegsgeest en Rijnsburg... werken de verkeerslichten niet... Het Leids Universitair Medisch Centrum is ook getroffen door de stroomstoring. Het ziekenhuis werkt op noodstroom en zegt dat er geen problemen zijn met de zorg voor patiënten. Op veel plaatsen in Egypte zijn honderdduizenden mensen op de been. Na een oproep van legerleider Sisi om steun te betuigen aan het leger en de nieuwe tijdelijke regering. Het Taghiërplein in de hoofdstad Cairo staat opnieuw helemaal vol met Egyptenaren die het eens zijn met het besluit van het leger om president Morsi af te zetten. Enkele kilometers verderop in de hoofdstad betogen juist aanhangers van de afgezette president Morsi. In Alexandrië zijn bij ongeregeldheden twee doden gevallen. Zeker 25 mensen raakten gewond. Er komt geen ronde van Frankrijk voor vrouwen als het aan tourdirecteur Christian Prudhomme ligt. Marianne Vos en andere wielrensters hadden met een petitie gepleit voor een Dame Tour de France, maar Prudhomme noemt het voorstel niet praktisch. De Tour is een enorme machine die we niet steeds groter kunnen maken, zei de toerdirecteur tegen het Belgische Sportza. Het weer vanavond nog kans op een enkele onweersbui. Vannacht overwegend droog met mogelijk nevel. Het koelt af tot 19 graden. Morgen eerst zonnig en broeierig warm. In de loop van de dag opnieuw zware onweersbuien. Vanaf zondag rustiger weer en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM met nu, Zie het. crazy.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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Ibiza. Are you ready? Dan gaan we lekker hier zomerse biet draaien. draaien bij het op jouw CfM Zandvoort Ja, welkom dat je weer ingeschakeld bent bij een frisse, fruitige Seat En dat wil ook maar één ding, twee toppenuurtjes hier zo op de Zandvoortse radio En wat hebben wij vanavond allemaal klaarstaan? Ja, een paar grote verrassingen kan ik je meedelen En die verrassingen, die vallen vandaag alles, alles mee natuurlijk Want wat hebben wij vanavond? Nou, zoals je van ons gewend bent gaan we toch weer eens even kijken naar, zijn er nog leuke nieuwtjes binnen? Ik heb, ik heb een leuk nieuwtje binnengekregen over dat DJ Dimitri weer is hersteld en gaat draaien. Ik zie een grand opening van House Rituals, La Troya, de Ibiza Party. Ik heb een timetable met de laatste informatie over Ultrasonic. En natuurlijk, the one and only Seed Party Guide. Hoe zouden we dat haast kunnen vergeten rond die klok van 10 voor 10. En ja, ik kijk hier naar links en ik zie hier gewoon iemand binnenwandelen in de studio. Meneer, goedenavond, wie bent u? Ja, kom er maar dichterbij. Hey Jeroen. Wat zeg jij? Hey Jeroen. Moet ik even de goede microfoon aanzetten? Ja, goedenavond. Hey Jeroen. Hoe is het nou? Voor de mensen die hem niet herkennen, het is de one and only: Dion Sidney. Woehoe! Wat klinkt dat echt al, hè, hier zo? <laughs> Hé, hey, maar uh, leuk dat je erbij bent uh, ja, Dennis, vanavond. Ja, het is mijn eerste keer in deze uh, nieuwe studio. En wat vind je er zo van, uh, van deze... Ruim. Lekker, hè? Ruimte. En als je deze studio uh, je... Uh, zo ziet, dan... Dan valt het nog eigenlijk best wel mee, want dat is nog niet het gehele pand. Als je een beetje leuk wil doen, kan je hier een aardig feestje bouwen. Tafel, maar gaan tafels we... en stoelen opzij, mensen op Maar dat waar. gaan we vanavond toch ook doen, dus wat oh, jij... Ja, Ik zie ze allemaal in een hoekje zitten daar. Ze zitten helemaal te popelen daar. Ja, want jij gaat vanavond weer een daverende zet doen. Wat, wat kunnen we vanavond verwachten vanaf die klok van tien uur? Uh, sowieso, omdat uh, dit weekend in het teken staat van Tomorrowland... ga ik de anthem van Tomorrowland draaien. Dat is leuk. Een nieuwe gekke salto remix van de nieuwe duck sauce. Een nieuwe duck sauce? Die ken ik nog niet. Hey, no. No. <laughs> Uh, wat eigen producties die ik samen met Joey, ook bekend als Den uh, heb gemaakt. Ja, Joey was hier laatst en die had me een paar uh, leuke nummers. Ja, ze kwamen natuurlijk ook in mijn Dropbox binnen. Maar wat hebben we vanavond allemaal van nieuwe producties? Ja. Want ik zag al, DJ Jean, die draaide hem gewoon afgelopen zondag op Bloemendaalse Strand. Eén ja. van jouw platen. Ja, klopt. Het is uh, onze bootleg van uh, Daft Punk, Get Lucky. Uh, ik heb een bootleg van, uh, het is eigenlijk allemaal bootleg, Mashup Madness. Ehm... <laughs> uh, een bootleg van uh, Bakermat vandaag. Uh, van DJ Sean, The Launch. Uh, onze recentere is nu uh, Milo, Drop the Pressure. Ik heb hem gehoord. En hij is ontzettend lekker. Nou, dus gewoon lekker blijven uh, luisteren. Ja, er komt heel veel uh, nieuwtjes. En als we het over nieuwe muziek hebben. Nou, ik heb er hier ook nog wat hoor. Wat dacht je van deze Alexander Techniek en Disco Killa Fusing Luca Massini. Met Skyscraper. Even lekker knallen in die eter. We hebben er zin in. Nou. in de studio en het is ontzettend die ons zit niet nog aan eens begonnen met draaien. Nieuw track Alexander Techniek en Disco Killer featuring Luca Massini met Skyscraper in de Layback Luke remix. Hier op jouw enige echte See It in the House. En ja, ik heb een heel leuk nieuwtje, Grand Opening van House Rituals. Op 3 augustus in de Panama in Amsterdam. Ja, zaterdag 3 augustus staat er wat mooiste gebeuren in Panama Amsterdam. De jong getalenteerde producers Arsenio Lamsberg en Serrano, eh, Serrano Perotti... ...oftewel True Brothers, One Hell of a Sound en Teco bij de Name of the Phillips Brothers. Ze presenteren de grand opening van House Rituals. De avond wordt georganiseerd door het magische duo zelf... ...die hun eigen ritueel aan het publiek kenbaar willen maken. En ja, rituelen zijn bepaalde gewoontes die door cultuurachtergrond gevormd kunnen worden... En ja, op deze avond wil dit superduo hun energieke en kwalitatieve house sounds hoorbaar maken aan het publiek, wat deze ritueel is. Om dit te bereiken worden de heren bijgestaan door de welbekende Amsterdamse Lady Killers: Michael Mendoza, The Leaf Your Reven en Iron Kill. Dus dames, pas maar op. Verder zullen er live vogels zijn van Niemand Minder dan Mr. VI en zal Isaiah Reiziger het muzikale ritueel compleet maken op zijn drums. Ja, dan speciaal voor de dames. Deze dames worden tijdens de grand opening extra in de watten gelegd. Bij binnenkomst worden ze welkomd met een glas champagne. Er staat een goodiebag klaar en ze kunnen alleen of samen met hun vriendinnen hun partymoment ter plaatse laten vastleggen door middel van een gratis professionele fotoshoot. Ja, de beste foto zal ook nog eens gebruikt worden voor de flyer poster van de volgende editie van House Rituals. Heren, aan vrouwelijk schoon zal het zeker niet ontbreken... dus reden genoeg om hierbij te zijn. Ja, deze current opening van House Rituals... heeft alle ingrediënten om er een onvergetelijke avond van te maken. Dus het advies is dan ook om je tickets in de voorverkoop te bemachtigen... bij een van de free record shops of online via www.houserituals.nl. In de voorverkoop zijn er 150 lady tickets beschikbaar... Gesteld voor 15 euro. Welke toegang geeft voor twee dames... Ja, een normale voorverkoopticket kost slechts 10 euro... en indien voor radig kost een ticket aan de deur 15 euro. Ja, voor degene die iets te vieren hebben of van een stukje luxe houden... zijn er maximaal 85 losse VIP-tickets verkrijgbaar... in de voorverkoop voor 25 euro. Deze geven toegang tot de VIP-area, VIP-bars en is inclusief free sushi. Hoi dat, Dennis. Free sushi. En een welkomstdrankje drankje natuurlijk. Ben je met een groep van minimaal vijf personen... dan is het ook mogelijk om een van de zes exclusieve VIP-tafels te reserveren. Inclusief een champagne of een fles sterke drank en sushi. Voor prijzen, reserveringen en of extra info... kan je mailen naar info.houserituals.nl. Dus zet hem in de agenda. Zaterdag 3 augustus vanaf 11 uur tot 4 uur in de nacht. De dresscode is chic, classy. Voor tickets ga je alvast naar ticketscript... En nog even die line-up. Michael Mendoza, Delivio Reeven en Aron Gill, The Village Brother en Soul Pressure. Tot zover dit nieuwtje. En ja, we hadden het net over een fles sterke drank. Nou, eentje die vond uh, de fles sterke drank zo uh, aanstekelijk. Die heeft gewoon de titeltrek gemaakt. Wat dacht je van White Nose met Grey Coos. whole lot of hydro. Nieuwe track op Insert Coin. En dat is toch wel leuk. Deze jongen, hier begonnen met het uitzenden van zijn kerstmix. En dat doet hij nog regelmatig ook. En ja, hij blijft maar die promo's doorsturen. Helemaal leuk, helemaal gezellig. En dat gaan we gewoon ook flink promoten, als ze goed zijn natuurlijk. Insert Coin, het label van Sergio Fernandez uit Spanje. En ik zie Dennis aan en die wordt er al helemaal vrolijk van. Alles werkt, alles doet het. Een geluidje waar die helemaal top van is. En ja, wat misschien ook wel leuk is. Ja, La Troya de ibiza Party Die komt 12 oktober naar de cent in Amsterdam. Ja, meer dan drie decennia geleden begonnen op Ibiza een feest. La Troya. La Troya is een feest van Ibiza... waar de Jet Set internationale artiesten elkaar ontmoeten. Het is een instituut onder de feesten... Een legende die door generaties is doorgegeven. En dat begon allemaal in de jaren zeventig toen Brasilio, de oliviero, de bedenker, het eerste feest gaf. Decadent, extravagant, over de top, sexy, humor en vooral mooi. Ja, La Troya, de combinatie van alle feesten waarin extravagantie, decadentie en topamusement de boventoon voeren. Circus ex, coco, fashion en hedendaagse thema's die in een wervelende show aan elkaar worden gemixt. Door de La Troya DJ's Le Smith en Oscar Colorado. Ja, bekende Nederlandse DJ's die aanvullend tot diep in de nachten in extase brengen. Met het typische Ibiza Balleric Sound. De sound die de belevenissen van wervelende, land, wervelende nachten op Ibiza laat herleven. Een oogstrillend tafereel, een vullend programma van entertainment. Mode en vooral uit je bol gaan. Ibiza-stijl La Troya, nu 12 oktober in de Sint. En ja, de beste party van het jaar nu in Amsterdam. Althans, dat zal het uh, uiteindelijk blijken. Ja, wil je tickets kopen? Dan kan via de officiële ticketsite van Ticketscript. En wil je eerst nog eventjes wat meer informatie? Dan kan ook www.laTroja.nl. Tot zover de nieuwtje. Gauw door met een ontzettend lekker groover. Bedankt van Desmelita. Deep into the vibes. Tot aan 11 uur natuurlijk, hierbij zie je het op jouw 106.9, 104.5.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 Plaat. Maar vind je het lekker? Nee, het is niet echt mijn ding. Ik ben best in voor uh, keiharde beukers, maar dit vind ik een beetje. Ja, ik vind het lelijk. Ja, oké, okay, het staat daar. Maar het is mijn smaak hoor. Een ander die kan dit helemaal geweldig vinden. Ik bedoel, het wordt niet voor niks op uh, What To Watch van uh, Mixbase gezet. Dus... Zeker te weten, zeker te weten. En kijk, dit is een andere trek die op hun EP staat: Nobody. Het is allemaal een beetje hetzelfde eigenlijk. Ja. Allemaal gewoon keihard knallen voor een festival. Uh, ja, denk het is ik. Echt, uh, echt een festival. Een piek, hè? Ja, maar minder geschikt voor de clubs. Maar, maar, maar, maar we gaan even kijken. Want ik heb nog één uh, nieuwtje voordat we naar de Sea Partykite gaan, natuurlijk. De timetable en de laatste informatie voor Ultrasonic Festival. Want jij kwam al binnen en je zegt. Wat een feest. En dan kijk ik hier op uh, mijn beeldscherm en ik zie hier staan. Er is een Crazy Sexy Cool Stage. In Search of Sunrise Stage. Een Eclectic Paradise Stage. Oh, dat zal met Richard Durant zijn. De uh... Hardlife Stage en de Rocket Stage. Dus deze zaterdag 27 juli kun je vanaf 12 uur tot 11 uur avonds helemaal losgaan. Of je nu van Techno House. Hardstyle, Trends of Eclectic houdt. Deze stijlen zijn allemaal vertegenwoordigd. Zullen we even gewoon een paar namen overnoemen? Ik noem van de Crazy Sexy Cool steeds een naam als Delivio Riven en Aaron Gill. Abster, Winter, Vater Consales en MC Chen. Lucian Ford, Sandro Silva, Leroy Styles, Shermanology en Quintino. Dan gaan we naar de In Search of Sunrise. Daar zie ik staan... Orion Nielsen, Richard Durand, Ramp Arctic Moon, Alex Orion. Dat zijn... Toch wat mindere namen, die ik althans ken, maar ik zit ook ja, niet in de trendsie. Ja, die zijn, ja, die zijn inderdaad wat meer van Maar het van zijn de... toch wel grote namen, zoals Richard ah, Durand. Ja, onze G-spot, hè. Zeker te weten. En dan gaan we naar de Eclectic Paradise. Nou ja, Girls Love DJ's, die kent iedereen wel. Face DJ Root, speciaal voor Ramonski. Ja, ja, ja. The, the Party Squad, en de Flexicon en MC Chef. Dan is er Hard Life met Boy. Kriptus, Deepak, The Pitcher en Clive King en, en, en nog Zeni. een paar en Zeni, ja die niet te vergeten. Dan hebben we The Rocket met Bart Skills, Caballo Liebe, In Fight en Benny Rodriguez onder andere. Ja, je kunt je parkeerkaarten in de voorverkoop halen. Dat scheelt in de prijs. En ja, je hoeft niet in de rij te staan. Dan uh, de weersvoorspellingen. De voorspellingen voor 27 juli wisselen nogal, maar één ding staat vast: de temperatuur is heerlijk. En dat vinden wij ook Deze schommelt rond de 25 graden Houd er wel rekening mee dat het s'avonds flink kan afkoelen Of wat denk je van een buikje? Neem voor de zekerheid dus een extra kledingstuk mee Tot zover dit nieuwtje En als je nog kaart wil kopen Dan ga je eventjes naar de site van Paylogic Tot zover deze En gaan we nog eventjes een plaat erin knallen Wat dacht je Van de track van Alex Cardino featuring Nicole Shersinger. Je weet wel, die pussycat door met Missing You. Ik mis haar ook hoor. Haha. <laughs> ...natuurlijk van Alex Ik ging Nicole Schersinger, ...met Missing You in de Alex Cuesta... remix hier zie je het op CFM Zandvoort. Waar moet je dit weekend heen? Nou, ik heb hier klaarstaan... ...de one and only, zie it het En Dennis, heb jij al idee waar je heen gaat? Ik moet zelf uh, partyen. Je moet zelf partyen? Ik moet uh, zaterdag en zondag... Uh... ...dat plakken we zo eventjes in de party. Kite. Waar kun je vanavond terecht? Nou, vanavond is er Epic Invice DJ Dyna. Ja, en dan is het niet de Epic Bar hier in Zandvoort. Nee, dan is het in de Panama in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je daar welkom. Wat anders sta je hier zo in Zandvoort voor? Dan verwacht je Dyna, Waxfriend, Kit Q, Richie Romero, Mr. Wonder, Kamelie Ramirez, Pascal Moreno, Le Blanc en Waylon Pereira. Ja, de kaarten zijn 10 euro exclusief via de voorverkoop. Ja, dan kun je vanavond ook naar het feestje House Rockers presents Mitchell Niemeyer in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je daar welkom. De kaarten zijn 8 euro en verwacht Mitchell Niemeyer, Nenna Daziel, Kimberly Ramirez, Tom Fenn, Owen Joy en LeBlanc. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond. Dan is het feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. En ik geloof dat er deze zaterdagavond een birthday bash is. Hè? Uh, onze ene rechte DJ uh, viert zijn verjaardag. Ja, maakt niet uit welke Onze vriend van de show, hè? Onze vriend van de show, ja, en vader tegenwoordig. Maar hij heeft uitgenodigd... Mark Benjamin, Cabrio en Castellon... Joshua Walter, Walter Jetro Calung, Mark Jr., Niels 360... Ook vriend van de show natuurlijk... want Niels uh, die komt hier ook uit Zandvoort... en draait hier ook regelmatig. Evo Original en MC Chorrel en MC Marbou. Ja, daar hoorde je het net al... Ultrasonic Festival... Nou, Bij de Maarseveense plassen. Vanaf 12 uur middags tot 11 uur avonds. De line-up, je hebt hem net gehoord. Dan gaan we naar de zonde, of uh, wat zeg ik? Eerst nog eventjes naar jou, Dennis. Op zaterdagavond, waar vinden we jou? Clubsmoke hier, Rembrandtplein in Amsterdam. Vanaf hoe laat is het Van open? 10 tot 5. Gratis entry? Uh, tot 12. Tot 12. 12. Daarna? 5 euro. Nou, dat is te doen, hè? Voor, en, een, voor een knallende avond wel, ja. Zeker te weten, hè? <laughs> En als de mensen vast willen weten wat ze kunnen verwachten, gewoon zo meteen blijven luisteren naar het weer in het nieuws. En daarna een live-sit van de one-and-only Dion Sydney. Dan gaan we naar de zondagse feestjes. Sext up on the beach bij Beach Club vroeger. Vanaf 3 uur middags kun je met de voetjes in het zand staan. Daarvoor natuurlijk ook al. Maar ja, dan nog niet op die lekkere muziek. Want wie staat daar? Dyna, Friend, Cool Trip, Lady B, Abstract, Miss, uh, MC Iceman, MC Chen, Superior, Richie Lee, Biggie, MC DJ, Badr Santos en Robin Selectra en nog vele andere. Kaarten zijn te koop voor 7,5 euro. En de dresscode is sexy. Ja, als je zegt van nou, dat wordt me toch een beetje te, te vaag. Je kunt ook naar de Blues Brothers bij Bakermet. Vanaf 5 uur ben je welkom bij Beach Club Bloomingdale. Voor 12,5 euro, exclusief 4 ben je erbij. Aan de deur zijn de kaarten 17,5 euro. Tenzij het natuurlijk helemaal vol is. En verwacht daar beker met Nico Push, de Taylors en de Cat Carpenters. Zeg je nou, ik hou toch meer van een ander feestje. Dan kun je gaan naar Let in Lovers on the Beach bij Beach Club Fuel. Vanaf 4 uur ben je welkom. Kaarten zijn hier 14 euro en verwacht. Roog, Roll and Doors, Jasper Clash, Alex Cruz, Giorgio Star, Miel Brandt, Lars Chris en de MC is Stanford. Tot zover deze partykite. Jij weet waar je heen moet als het goed is. En anders kun je ons gerust nog even een mailtje sturen. Ik stuur hem zo door. Wat is er, Dennis? Wat wil je zeggen? Oh, je wil, je wil beginnen. Nou, na het, nieuw, na het nieuws en weer van 10 uur. Nu nog even een lekkere knaller. Wat dacht je van Phoenix Paul en Jason Forte met Together. together, together. Dat zeggen we. Together.